Major Frans, een tweedelig hoorspel naar de gelijknamige roman van Anne L. G. Bosboom-Toussaint, in een bewerking van Nelly Nagel. Regie Sylvia Liefrink. Deel 1. Laamkreet zou komen. Ja. Vertel me alsjeblieft wat er aan de hand is. Er is mij iets overkomen waarover de hele wereld mirakel zal roepen als ze ervan hoort. Maar voorlopig is het nog geheim. Daarom moet ik het eerst aan de borst van een vertrouwd vriend uitstarten. een Het is ook zoiets ongewoons, zoiets onwaarschijnlijk, zoiets onmogelijk. Vertel dan toch, laat me niet zo in spanning. Luister, een oud-tante van mijn moeder van wie ik nooit gehoord had, en die naar het schijnt met haar hele familie gebroeierd was, is op het sublieme idee gekomen om al haar bezittingen aan mij na te laten. Alle macht. Nu begrijp ik waarom jij zo uitzinnig bent. Aan mij! Die ieder overleg en zelfbeheersing nodig heeft gehad om voor het oude jaar in het nieuwe te komen zonder schulden te maken. Hier, hier, hier, hier, lees, lees maar. hier. Kijk, wil juffrouw tot de werven. Benoemt jou, jonker Leopold van Zonshoven, ja, ja. tot haar universele erfgenaam. Tja, de zaak is zo gezond en helder als glas. Nee, nee, dat, dat is ze niet. Kijk, er zit nog een briefje bij. Een wens van de erflaatster. En ik begrijp eruit dat ik de hele erfenis moet opgeven, als ik niet aan haar verlangen kan voldoen. Is dat geen van je gevecht wordt dan zo moeilijk om in te willigen? Ça dépend. Kijk, het zou een zeer aangename plicht kunnen zijn... Nou, mijn oudtante wil dat ik trouw. Huh, zo onredelijk is dat niet. Ze stelt je immers in staat een huishouding te bekosten. Nee, nee, nee, maar zij schrijft mij voor wie ik tot vrouw moet nemen. Ja, dat is erg. Ja, dat is heel erg. Ze schijnt het meisje zelf niet te kennen. Het moet de kleindochter zijn van generaal von Zwenken, die in dat tijd met haar oudste zuster getrouwd is geweest. Ja, en het is met name uit Rancune tegen de generaal, dat de slimme oud-tante deze vondst heeft bedacht om haar nicht te begunstigen, zonder dat iemand anders ervan profiteert. Je kunt toch voorstellen om de erfenis te delen? Nee, nee, nee, dat is tegen de uitdrukkelijke wens van de oude dame. Ze is bezield met een bittere familievrok. De generaal schijnt het toekomstige fortuin van zijn kleindochter roekeloos verspeeld te hebben, dus de erfenis mag in geen geval in zijn handen komen. Ik had je graag gegund dat de oude dame met andere gevoelens jegens haar familie bezielte was geweest. Dan was het zo eenvoudig geweest. Ja. Beviel de jonge dame je, dan het huwelijk. Vierde het anders uit, dan de verdeling. Een half miljoentje was ook goed. Oh, dat het haar behaagd had met dertigduizend gulden te geven zonder voorwaarden. Dan was ik van dat waar af. Dat zou inderdaad het makkelijkst geweest zijn. Maar je krijgt nou eenmaal niets voor niets en... Als die wraakzuchtige oude dame jou heeft uitgekozen om het instrument van haar wraakzucht te zijn, dan moet je dat maar aanvaarden. Hmm. Heel goed. Maar als zij zich verbeeldt dat ik terwille van haar geld zomaar aan haar luime gehoor zal geven, heeft ze zich uitzonderlijk in mij vergist. U weet toch helemaal niet of er werkelijk iets van je verlangt wordt dat met je karakter in strijd is. Bovendien moet men zich altijd zoveel mogelijk voegen naar de beschikkingen van de overledenen. Ja, maar... Blijkt dat echter onmogelijk? Dan kun je je altijd nog terugtrekken. Ja, zoiets heb ik ook aan de notaris geschreven. Apropos, weet je al hoe je aanstaande heet en waar ze woont? Ik heb vanmorgen net een briefje van de notaris gekregen met het verzoek zo spoedig mogelijk bij hem te komen, zodat hij me inlichtingen kan geven over generaal von Zwenken en zijn kleindochter Frances Mordent. Mordent? Heet zij Frances Mordent? Ja. Heb jij iets tegen die naam? Heb je die meer gehoord? Meer gehoord? Nu ja, uh, veel gehoord zelfs als die van een Engels officier in retraite. Een man waarvoor voor zover ik weet niets op te zeggen viel. De persoon waar het hier om gaat is een dame. De dame in kwestie. Ken jij haar? Niet persoonlijk. Ach, en op praatjes en geruchten kan je ook eigenlijk niet afgaan. Dat mij ter oor is gekomen kan onjuist zijn. Wat, wat? Maar, maar als dat niet zo is, zou het weinig geruststellend voor je zijn. Dat moet ik je wel zeggen. Heeft ze een gebrek? Is ze uh, uh, afzichtelijk? Nee, dat niet. Ik geloof zelfs dat ze er niet onaardig uitziet. Nou, nou, nou, maar aarzel je? Geef me de genadeslag. Is het een kokette? Dat heb ik nooit gehoord. Ach, martel me niet zo. Zeg wat voor kwaad je van haar weet. Het is kwaad eigenlijk. Althans, in jouw ogen zal het geen misdaad schijnen. Ik weet alleen dat een vriend van mijn broer verliefd op haar is geweest en een blauwtje heeft gelopen. Het moet een brutale heks zijn. Die niet wil trouwen. Omdat zij geen heer of meester over zich wil herkennen. Dat belooft. Ze heeft die arme jongen zo ruw bejegend dat hij verschrikkelijk hazenpad heeft gekozen. En nota naar Afrika is vertrokken. <laughs> om zeker te zijn dat hij er nooit weer zou ontmoeten. <laughs> oh, ik zeg <laughs> dit niet om je af te schrikken. Het schrikt <laughs> me helemaal niet af. Dat zij geen sukkel wil hebben die voor een vrouw wegloopt, bewijst haar karakter. Pikant dat ze niet onbeduidend is. Ja. Scherp is ze zeker. Zoveel te beter. Een weerloos slachtoffervelle trekt me in het geheel niet aan. Ik ben blij dat je er zo over denkt. Ja. Ik zou er geen zin in hebben. Maar jij bent wel verplicht om de aanval te wagen. Al was ik niet verplicht, ik begin er nu toch zinnen te krijgen. Om een helleveeg te trouwen? Ik zal de teming op de show nog eens op nalezen. <laughs> As you like it. Maar bedenk dat Shakespeare's middelen verouderd zijn. Oh, er, vertel me liever nog wat meer over mijn aanstaande vrouw. Attention, ik moet je waarschuwen. Ze schijnt ruw en heeft slechte manieren. Ja, tantes brief deed me al vermoeden dat het haar aan een goede opvoeding ontbroken heeft. <laughs> oh God, maar dat is immers haar schuld niet, het arme kind. Ik zal tegelijk de echtgenoot en de gouverneur van mijn vrouw moeten zijn. <laughs> Misschien zelfs wel voor muziek- en dansmeester moeten spelen. <laughs> <laughs> niet voor schermmeester in ieder geval, wat ik kan goed met de negen omgaan, althans... Volgens de vriend van mijn broer. Oh, oh, oh, dat is om bang van te worden. Karel is werkelijk bang geworden. Ze had in de garnizoensplaats waar ze toen woonde de weinig vleiende bijnaam van Major Frans. Major Frans? Oh, dat klinkt niet amusant. Daar heb je gelijk in. Maar toch, ik zal proberen die major onder mijn vaandel te krijgen. En lukt me dat? Dan moet hij maar naar de burgerdienst overstappen. Dus jij gaat je geluk beproeven bij de major. Mm -hmm. Ik wens je veel sterkte en geluk toe. Ik was van plan om morgen naar Utrecht te gaan naar de notaris en daarmee een verkenningstocht aan te vangen. Ik ben nu toch wel erg nieuwsgierig geworden. Helaas moet ik je nu verlaten. Ik heb nog enkele verplichtingen vanavond. Schrijf me vanuit de provincie. Ik leen je graag mijn gewillig oor. Amis, het gaat je goed. Au revoir, Amis. Au revoir. Notaris. Ik ben Leopold van Zonshoven. U bent er dan toch toe gekomen, al is het wat aarzelend. Ja. Gaat u zitten. Dank u. Dus u hebt besloten om de generaal en zijn kleindochter te bezoeken? Inderdaad. En ik zou van u graag wat nadere inlichtingen willen hebben. Wel, de generaal en zijn kleindochter hebben zich sinds enkele jaren teruggetrokken op kasteel de Werve, een eindje buiten de stad. ...en leiden daar een zeer geïsoleerd bestaan. Ah. Ik zou u dan ook sterk afraden... ...om u als erfgenaam van de vrouwde te presenteren. Dat zou alles direct bederven. Eh, kent u de Fruile Mordent persoonlijk? Ik heb haar maar eenmaal ontmoet. De generaal komt hier nog wel, maar de vrouwde nooit meer. Wat spijtig. Maar waarom blijft u niet vanavond mijn gast? Mijn vrouw en ik organiseren een soirée en daar komt een aantal mensen dat de vreule wel persoonlijk gekend heeft. We zullen het gesprek op de von Zwenkens brengen en dan kunt u horen wat er over de vreule gezegd wordt. Dat is heel vriendelijk van u, maar ik kan toch niet zomaar blijven? Ik zal u voorstellen als iemand die hier in de buurt naar een buitentje komt kijken. Ja, we moeten wel een oh. reden hebben om uw aanwezigheid te verklaren. Oh. In een kleine plaats als deze is men erg nieuwsgierig. ze? Uh, bien sûr. Maar vriendschap? Nee, vriendschap heeft er nooit bestaan tussen haar en dat meisje. Daarvoor was ze, vindt te bizar en ongemanierd. Verbeeld de jonker. Ze kwam eens op een partijtje bij ons. Ze wist dat er gedanst zou worden... met een hooggesloten zwarte japon aan... en vrachtrijderglaas. Ja. onbekendheid met de omstandigheden misschien. Wel, oh, nee. nee. Ze was een week van vooruitgenodigd. vooruit genodigd. In die tijd kun je toch wel zorgen voor iets behoorlijks om aan te trekken. Bovendien, ze was niet onbemiddeld. Dat leek. Ja, en twee dagen later kwam ze koffiedrinken in een avondjurk. ...gedecolleteerd of ze moeten dansen. Met kostbare diamanten in haar haar. Nu vraag ik u, was dat niet om met ons allemaal de draak te steken? Om ons bloedig te krenken? Ja, het komt me voor dat ze haar vriendinnen meer eer wilde aandoen dan haar cavaliers. Ze deed al heel weinig moeite om bij de heren in de smaak te vallen. Ze weigerde te dansen. Ondanks haar merkwaardige gedrag zat ze nooit om een begeleider verlegen. Zodra ze ergens binnenkwam, wist ze de aandacht te trekken. De heren zwermden om haar heen. Maakte haar het hof. En uh, hoe liep de partij voor Vreule Mordent af in dat curieuze danstoilet? Uiteindelijk heeft ze de cotillon gedanst met luitenant Willibald. De adjudant van haar grootvader. Een ware opoffering voor de luitenant. Hij was immers verloofd met een allerliefst meisje. Pardon, Vreule, maar vergun me u te zeggen dat deze voorstelling van zaken niet juist is. Nee. Ik ben namelijk een vriend van Willy Balt en ik weet dat het beslist geen corvée voor hem was. Oh, nee? En zijn verloofde dan? Als het aan hem had gelegen, was hij nooit met dat meisje getrouwd. Ah. Maar de omstandigheden dwongen hem. No. Is de vrouw de Mordent uh, later nog getrouwd? <laughs> Wel, oh, nee. <laughs> zie ik nog nooit de serieuze pretendent gaan. Hé, hey, dat is toch vreemd, een jonge dame die zoveel aantrekkelijks bezit. Dat is helemaal niet vreemd. Niemand heeft Francis Mordent ooit serieus genomen... Ze houdt alleen van paarden en honden. Ja. U vergeet haar grootvader. Ja, daar is ze dol op. Maar hij liet haar anders wel aan haar lot over. Ja, dat is waar. Ze mocht uitgaan wanneer en met wie ze maar wilde. Hm. En grootvader zat aan de speeltafel op de sociëteit. Ze heeft inderdaad zeer regelmatig reden tot afkeuring gegeven. Er was zelfs algemeen sprake van om haar uit onze cirkel te verbannen. Voordat dat gebeurde had ze zichzelf al teruggetrokken. Nee, dat had een andere reden. Dat is waar. Dat was een fatale geschiedenis. Ja, was dat niet die kwestie met haar koetsier? Ongelukkig no. oh, genoeg. weet men er het fijne er niet van. Maar ze zou zich door de koetsier willen laten schaken. Maar de man had een bruid en toen dat uitkwam... Toen ...heeft zij hem op een woeste rijtoer van de bok geworpen. Anderen zeggen dat ze hem met een karwats heeft doodgeslagen. Hoe het ook zij, de waarheid zullen we nooit te weten komen. De man ligt op het kerkhof. Na dit avontuur heeft majoor Frans zich nooit meer in onze kringen durven vertonen. Haar grootvader heeft zelfs, naar aanleiding hiervan, zijn ontslag uit dienst genomen. Voilà. U vergist zich, Von Schwenke had de leeftijd en is met een eervolle onderscheiding ontslagen. Bevordering tot generaal en vergunning tot het blijven dragen van het uniform. Daar zal hij geen druk gebruik van maken. Ze hebben zich toch immers teruggetrokken op kasteel de Welf. Meneer Overberg, ik moet helaas afscheid van u nemen. Ik heb morgen nog een drukke dag in het vooruitzicht, zoals u weet. Ik loop even met u mee. Graag. Ik wens u morgen veel succes toe voor uw bezoek aan de generaal en zijn kleindochter. Het was inderdaad mijn bedoeling daarheen te gaan morgen. Maar uh, na alles wat ik vanavond gehoord heb, zie ik er misschien toch wel van af. Ach, malligheid, meneer van Zonshoven. Hecht u toch niet zoveel waarde aan die praatjes? Mensen in een kleine stad roddelen nu eenmaal en leggen alles op de meest bekrompen manier uit. Heel goed, maar in een kleine stad waar je alles van elkaar weet en steeds oog in oog met elkaar staat, durft men toch niet zo grof te liegen en te lasteren als er niets van waar is. Nee, maar... Sommige ongewone voervallen, sommige excentrieke gedragingen zijn meestal voor twee uitleg vatbaar. En wie zegt ons dat de slechtste de waarheid is? We zullen zien, meneer Overberg. In uw geval zou ik het toch naar de werven niet uitstellen. Ik heb de vrouw horen beschuldigen van bruske manieren en onvoorzichtige gedragingen. Maar zij is bekend om haar oprechtheid. Meneer Overberg, nogmaals hartelijk dank voor de gastvrij ontvangst en u hoort nog van mij. Een bezoek verplicht u nergens toe. En u moet in ieder geval een onderhoud met de generaal hebben over de zaak. luister eens jij daar in plaats van een ongeluk te lachen kun je me beter de weg wijzen ik ben verdwaald dat is niet zo eenvoudig waar wilt u eigenlijk heen? naar het huis de werve naar de werve? ja wat gaat u op het kasteel doen meneer? wat gaat jou dat aan? een bezoek brengen aan generaal van Zwenken en zijn kleindochter freule Mordent de generaal ontvangt geen bezoek meer en wat u aan zijn kleindochter te vertellen heeft, kunt u ook tegen mij zeggen. De vrouw moorden, dat ben ik. Oh. Uh, excuseer. Ja, ik, uh, ik kan het nauwelijks geloven. Maar als het waar is wat u zegt, vraag ik u toch wel om een geschiktere plaats aan te wijzen voor een onderhoud. Wat ik te zeggen heb, dat schreeuw ik liever niet uit over een week. Bravo. Ferm gedaan. Als u naar de werven wilt, moet u over de hei wandelen. Is het ver? Nee, veel korter dan over de weg. Maar omdat u de hei niet kent, loopt u wel het risico weer te verdwalen. Oh, ik dacht dat u met me mee zou lopen. Het zal wel moeten. Mijn paard heeft een ijzer verloren. Ik heb het daar gins bij de boswachter gelaten. Maar eerst wil ik weten wat u op de werven wilt. De generaal is volstrekt niet gesteld op gasten. Dat kan ik u verzekeren. Ik, euh, ik wilde kennis maken omdat ik me een tijdje in deze buurt ga vestigen. En ik me herinnerde dat ik via mijn moeder familie van de von Zwenkens ben. Hmm. Des te erger. Op de werven is me niet bepaald familie ziek. Nee, dat heb ik gehoord. Ja. Maar ik ben geen rozelaar, ik ben een van Zonshoven. Leopold van Zonshoven. Die naam heb ik nooit horen noemen. Maar als u geen rozelaar bent, is het al minder erg. Misschien wil de generaal u dan wel ontvangen... U komt toch niet voor zaken, mag ik hopen? In dat geval zou ik een advocaat of een notaris gestuurd hebben... en u niet lastig vallen. Als dat zo is, wees dan welkom op de werven. We laten in de regel geen nieuwe gezichten meer toe. Oh, dat is jammer. Het lijkt me niet prettig om in volstrekte afzondering te leven. Ik vind het heel prettig. Ik heb voldoende ervaring met mensen... om er niet op een gezelschap gesteld te zijn. Zo jong nog? En dan al zulke misantropische opvattingen? Zo jong ben ik niet meer... Ik ben 26. En daaronder zitten campagnejaren, zoals mijn grootvader zou zeggen. En die tellen dubbel. U kunt mij dus als een vrouw van 40 beschouwen. Ik zal het maar niet al te letterlijk opvatten. Dames zeggen zoiets alleen om te worden tegengesproken. Dames. Ik verzoek u, Leopold van Zonshoven, om mij niet te rekenen tot dat soort wezens dat in de regel door de heren als de dames wordt aangeduid. Oh. In welke categorie moet ik u dan plaatsen? Om u de waarheid te zeggen wist ik in eerste instantie niet goed waarvoor ik u houden moest. Aha. Mijn uiterlijk, bevreemd u. Mm -hmm. Mijn zware laarzen, de doek om mijn flambar, mijn opgespelde rijrok. Alles gedaan uit praktische overwegingen. Maar, zeg op, waar zag u me wel voor aan? Ik hou van oprechtheid, dat onderscheidt mij tenminste van de dames. Goed. Ik zal het u eerlijk zeggen. Ik hield u in eerste instantie voor... Voor een man. De verschijning van de zwarte jager. Een verschijning? Nee. Nee, nee, nee. Beslist niet. Ik hield u voor een treurige realiteit. Voor een boswachter met kiespijn. Dat is grof. U wil de oprechtheid en zegt dat u die verdragen kan. Ja, u hebt gelijk. En u zult merken dat ik de waarheid sprak. Geef me uw hand. Ik geloof dat wij vrienden zullen worden. Noem mij Francis. Ik zal Leo tegen je zeggen. Heel graag. Je zult wel gehoord hebben dat ze mij... Uh, Major Frans noemen. Inderdaad. Vind je dat niet ontzettend vervelend? Oh, nee. Nee. Dat trek ik me volstrekt niet aan. Ik weet nou eenmaal dat ze mij die bijnaam hebben gegeven. Ik ben er niet beter... en niet slechter om. Ik weet heel goed dat ze me hier in de buurt nawijzen als een kozak of een cavalerieofficier, omdat ik zo goed paardrij en mijn kleed zoals ik het het makkelijkst vind. Maar een vrouw hoort zich toch wel enigszins te bekommeren om de indruk die ze op anderen maakt? Ik zie niet in waarom, als anderen haar niet interesseren. Maar, gebied het zelfrespect dan niet, of je nu al een man of een vrouw bent, dat je je enigszins om je uiterlijk bekommert? Dus... Jij gelooft dat ik geen zelfrespect heb, omdat ik me tegen de gure lentewind gewapend heb met een doek om hoofd? Ik zou je niet op grond van één kledingstuk durven beoordelen, ik had het alleen over het ensemble. Ja, je krijgt toch een vreemde indruk van een vrouw die haar gezicht in een lelijke rode doek wikkelt. <laughs> en er dan uitziet als een boswachter met kiespijn. Hm. Goed, doek hem af. Ik hoop alleen niet dat de wind met mijn hoed ervan doorgaat. Daar ligt de werven. Als we dit pad langs de ons nemen, dan zijn we er zo. Is dat de werven al? Oh. Ja. Luister, Leo. Voordat ik je mee naar binnen neem... wil ik eerst de eigenlijke reden van je bezoek aan de generaal weten. Dat heb ik je al gezegd. Ik wil kennismaken met de familie van mijn moeder. En als die kennismaking tegenvalt? Dan ga ik weer. En... ...kijk wat tijd en omstandigheden kunnen bijdragen tot een verzoening. Ik geloof niet dat de onverzoenlijkheid zich tot jou uit zal strekken. Als je die oude man maar niet over zaken komt lastigvallen. Ik heb je immers gezegd dat ik voor zaken een advocaat zou sturen. Goed. Kom dan maar mee. Oh ja, ik moet je wel waarschuwen... ...je zult de generaal niet alleen treffen. Oh? Nee, kapitein Rolf, een officier in retraite, is bij ons ingekwartierd. Hij komt misschien wat ruw en ongemanierd over... maar hij heeft een hart van goud... en mijn grootvader kan niet zonder hem. En jij dan? Ik? Ik leef tussen die twee grijsarts in. Dat kan niet anders. En dat is ook heel goed. Dus geen logees van je eigen leeftijd of vriendinnen? Oh, oh, ja, ja. dat ontbrak er nog aan. Dames, logees hier binnenhalen. En wat vriendinnen betreft, die heb ik ook niet... Nooit gehad ook trouwens. Ik weet maar al te goed wat ik me daarvan moet voorstellen. Dus je verwerpt het hele menselijke geslacht, zal ik het goed begrijpen. Nou, nou, nou nee, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Maar wat ik tot dusver heb meegemaakt, stemt me niet bepaald mild. Wat oh, oh, zijn we laat. Het halve garnizoen zal wel op het voorplein hebben postgevat om naar me uit te kijken. Kom maar. Deze brug over en die poort door. Wat weergaas, majoor. Wat is dat? Hebt u een krijgsgevangene? Of krijgen we inkwartiering? Een, een bezoek aan de generaal, kapitein. Een uh, verduiveld slecht ontbijt gehad. De eieren taart. Zijn excellentie uit zijn humeur. En dat alles omdat de freule op een ongelegen tijd gaat rijden. Te voet thuis komt. En de held van het hele avontuur in triomf meebrengt naar de vesting. En dat alles, kapitein. Omdat uw majoor het genoegen heeft gehad Jonker Leopold van Zonshoofd te ontmoeten. En nee. Laat u dat voldoende zijn. Als u verder nog te klagen hebt, brengt u het maar op rapport. Dat is jonker Leopold van Zonshoven, die u dus hartelijk welkom moet heten, want hij is een curiositeit in de familie. Ja, familie? Van, van Zonshoven? Oh, ja, ja. Ja, ik meen mijn vraag iets te herinneren. Excuseer, grootpapa. Neef Leopold en ik hebben een uur lang op de hei rondgesukkeld. We zijn bek af en rammelen van de honger. Maar we komen bij u praten als we iets gegeten ja. hebben. Is er nog gedekt, Frits? Het is bij half twee, Vreule. Oh, ja, je hebt gelijk, Frits. Het is de regel van het huis. Wie niet op het appel is, wordt niet meegeteld. Breng ons hier maar wat brood en koud vlees. En een glas port voor de heren. Mijn naturellement, monsieur, je dat probleem. Pardon, jonker. Ik moet u eens goed bekijken. Een jongeman die zo ineens bij onze majoor in de gratie is... moet al heel wat bijzonders zijn. Eh... Kapitein. Er zijn aardigheden die er onder ons mee door kunnen. Maar u schijnt te vergeten dat we nu niet onder elkaar zijn. En dat u freule mordend gebrek aan. Dat had... ik haar Major noem, die ze ons opeens met iemand van de familie in de flank valt. Excuseer ja. me, excellentie, maar dan had mij mij van tevoren orders moeten geven. Ah, ah, daar is de part. Hij heeft niet, grootpapa. Hmm. Op zijn leeftijd zal hij wel bij zijn slechte gewoontes blijven. Hmm. Maar als u naar de orde van de dag vraagt, kapitein. ...dan is dat deze. Dank je, Frits. Beleefdheid tegen mijn gast. Ja. Yeah. Op de gezondheid... ...van onze waardige commandant. En welkom aan u, jonker. Mm. En dat meen ik. Wij snakken hier naar een nieuw gezicht. Maar de major is niet iedere dag zo gastvrij. Hij neemt dat van mij aan. U bent van harte welkom. Maar vertelt u eens... ...Francis zegt dat u familie bent... Ja, ik herinner me wel de naam van Zonshoven gehoord te hebben, maar dat is zo lang geleden. Ik, ik weet werkelijk niet meer hoe dat in elkaar zit. Mijn grootmoeder was een freude van Roselaar en getrouwd met Baron Dermalen, die was van Belgische afkomst. Ze hadden één zoon en zeven dochters, waarvan de ah. oudste getrouwd is met Jonker van Zonshoven. Ja, ja. En ik ben hun enige zoon. Ja, dan ben ik dus zoveel als uw oudroom. Zo ver was ik ook gekomen... En daarom... Ja, u komt me toch niet over familieaangelegenheden spreken, hoop ik, hè? <laughs> maar mijn waarde oudoom, je kunt toch wel over familieaangelegenheden spreken zonder dat het onaangenaam wordt. Hmm. Ja. Nou ja, ik merk wel dat u van een andere tak bent. En niet beseft hoe verdeeld de rozelaars zijn. Die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ja, goed? Neemt u me niet kwalijk dat ik even stoor, vullen? Maar ik ontmoette bij de brug de koetsier van de jonker. Hij kwam vragen hoe laat hij voor moet rijden. Ja. Uh, ik heb al even naar de cocoenen gekeken. Er is er wel een klaar voor de keuken, maar niet voor vandaag. Nou, jammer voor le cher cousin. Maar... Le cher cousin, als je mij daarmee bedoelt... zou niets liever willen dan de dag hier te mogen doorbrengen. Maar ik kan beslist geen aanspraak maken op een exclusief dag. Ah, nee. Spreek toch vanzelf dat u blijft eten, neef Leopold. Wat de pot ook schat. Ach, natuurlijk. Je komt toch niet voor een paar uur naar de werven? Bovendien hebben we pas zo weinig aan elkaar gehad. We zullen om zeven uur eten... ...en dan hoef je niet zo laat door het bos te rijden. Maar waarom zou Leopold hier vannacht niet blijven logeren? Nou, dan kan hij morgen op zijn eigen tijd naar huis. Een loger, papa. Dat weet u misschien niet zo... ...maar daar zijn we echt niet op ingericht. Wij zouden een halve compagnie kunnen huisvesten. Ja, dat zouden we kunnen. Maar zoals mijn soldatenhuisvest. Nee, Leopold is aan Haagse luxe geweest. Oh, gewoon één kamer met alcove ...op de tweede verdieping van een heel gewoon huis. Luister, vrouw Francis... Als u mij niet te logeren wilt hebben, zeg het dan. Maar verzin geen uitvluchten. Ik schaam me voor je, Francis. Als je dan echt wil blijven, zal Frits een kamer proberen te vinden waarvan de ruiten nog heel zijn. Kapitein, hm? vandaag fungeer je als Maréchal de Logie. J'ai compris. Uh, maar voor mij wordt het tijd om met te kleden voor het diner. Vrelde, de kapitein laat vragen of u aan de saus voor de pudding denkt. Excuseer me, Leo. Plicht gaat voor het genoegen. En mijn waardige adjudant herinnert mij eraan dat ik ook nog keukendienst heb. Uh, Fred, uh, uh, weet jij waar de Jonker logeert? Zeker, generaal. De Vroeder heeft me opgedragen Jonker verzond in zijn kamer te wezen. Wilt u mij maar volgen? Met genoegen. Is het verder nog iets van uw dienst? Ja, kun je de blinden openmaken, zodat ik tenminste iets zie? Jonker, de vreule heeft gezegd dat de blinden gesloten moeten blijven. Anders komt er te veel licht binnen, want er zijn geen gordijnen. Oh, dat geeft niet. Doe ze maar open. Ja, maar ook vanwege de tocht, want ziet u, omdat er nooit logiers komen, is het vergeten. En het kan ook niet zo gauw gemaakt worden. Er is hier op het dorp geen glazenmaker. Oh, ik begrijp het. Ik zal me behelpen met het licht van het ene raam hier. Voor het eten luiden we de gang... U vindt het verder wel? Dank je, Frit. Terwijl, neef. Jammer genoeg is Francis dat niet met mij eens. Hè. Alsof het dan al niet erg genoeg is hier op de werf in volstrekte afzondering te moeten leven. Heb ik ook al geen recht meer op een tafel naar mijn smaak. Het recht wel, groot papa, maar... Als wij onze commandant haar gang zouden laten gaan, zouden we half op rondzoen gesteld worden. Ik zeg alleen dat we bij de krijgskastraat moeten gaan en dan... Ik moet zijn excellentie eraan herinneren... dat we nog niet eens op zijn gezondheid en die van onze gast gedronken ah. hebben. Ah. Ah. Oh, pardon. Gezondheid uh, Nee dank je Frits Voor mij geen dessert Ik ga even in de serre zitten Een glas cognac uh, Nee dank u Dat heeft een mens nodig na de verkoeling van de vruchten Je kunt gerust roken als je dat wilt Zal ik koffie voor je zetten Ja Grootpapa en de kapitein willen nooit Die blijven roken en drinken tot Ik wil alleen maar even vertrouwelijk met je praten Ook goed dat doet me plezier. Maar blijf daar niet staan, neem die stoel tegenover me, dat praat gemakkelijker. En, vertel me nu als eerst eens of je begrepen hebt waarom ik hier geen gasten wil hebben. Mm, zo ongeveer. Ik vermoed dat jij eenvoudiger wilt leven en dat de heren dat niet goed vinden. Nee, niet helemaal. Mannen kijken ook niet verder dan een neus lang is, al studeren ze voor advocaat of rechter... Ik heb niet gestudeerd, maar ik geloof niet dat mijn gebrek aan inzicht daarmee te maken heeft. Niet gestudeerd, dat is waar ook. Hoe kwam dat? Dat zal je me nog vertellen. Dat zal ik je ook vertellen, maar... Maar laten we het eerst eens over jou hebben, Francis. Hoe weinig inzicht ik dan misschien ook heb... Ik zie wel dat jij niet gelukkig bent. Nee, Leo. Laten we daar niet over beginnen. Je zou mensen en omstandigheden beide moeten veranderen. En dan nog... Wie weet, kunnen we samen een oplossing vinden. Kijk, het toppunt van levensgenot. De generaal is met zijn sigaar in de mond in slaap gevallen en de kapitein heeft genoeg van zijn cognac. En waggelt naar de biljartkamer om in zijn eentje te gaan zitten smoken. We hebben een uurtje voor onszelf. Vertel waarom je geen advocaat bent geworden. Omdat mijn vader te vroeg gestorven is. Ik ben gaan werken om voor mijn moeder te zorgen, dus uh, daarom kan ik geen meester voor mijn naam zetten. Je bent er met des te liever om. Een man die geen egoïst is, is een zeldzaamheid. Maar zeg, eens, waarom jij zo ongelukkig bent? Ik zal je vertrouwen niet beschalen. Wees ervan overtuigd dat ik het goed met je meen. Ach, toen Grootpapa met pensioen ging, waren we gedwongen een aantal bezuinigingen door te voeren. We hebben ons toen op de werven teruggetrokken, zodat we goedkoop konden leven. Dus jullie gingen niet meer uit en zagen ook geen mensen meer? Nee. En, en dat ging de hele zomer goed. Maar in de herfst begon Grootpapa zich te vervelen. En kreeg genoeg van het eenvoudige leven dat we leiden. Hij werd uitgenodigd door een vriend uit de stad om te komen logeren en bleef er de hele winter en jij? Ik? Ik bleef hier. Men had vergeten majoor Frans uit te nodigen. En bovendien had ik geen garderobe om een hele winter in de stad te kunnen doorbrengen. Maar dat weet je natuurlijk ook wel als je in Den Haag woont. Zo goed, beste Francis, dat ik nooit uitga. Grootpapa kon dat natuurlijk niet. En daarbij kwam nog het spel. Het spel... Waarbij je op één avond een fortuin verliest. Dit overkwam hem helaas ook. Dus hebben we de boerderij moeten verkopen. Daarmee waren jullie in ieder geval gered. Ja, ja. Maar het bracht niet erg veel op. We konden de gemaakte schulden betalen. En ik, die de stille hoop had gekoesterd dat we door een zuinig leven wat zouden kunnen sparen om het kasteel op te laten knappen. Wat moet dat een teleurstelling voor je geweest zijn? Ja. Eén van de bitterste teleurstellingen van mijn leven. Vol zelfverwijt en zich bewust van zijn zwakheid zwoer Grootpapa elke omgang met de buitenwereld af. Maar hij kwijnde langzaam weg. Arme Francis. Toen kwam uh, kapitein Rolf ons opzoeken. Hij had nog onder Grootpapa gediend vroeger en was nu ook met pensioen. En die is hier blijven hangen? Of nee, eigenlijk niet. Voor, voor Grootpapa was het een welkome afleiding. En het was nog wel zo gezellig een derde persoon erbij. Dus we hebben hem gevraagd te blijven. Eén meer of minder in de kost, maakt dan ook niet meer uit. Nee, Rolf had een erfenis gekregen. En hij wilde bijdragen in het huishouden. Hij wilde ervan genieten. Grootpapa was daar natuurlijk volkomen mee eens... ...en moedigde hem zelfs aan tot allerlei dwaze verkwistingen... ...zodat ik hier dagelijks smul- en zwelligpartijen adeuw moet bijwonen. En die staan me onuitsprekelijk tegen. Ik hoef je niet te zeggen hoe mijn grootvader zich daarbij verlaagde. Heeft de freule niet om het theeblad gebeld? Is het dan al zeven uur, Frits? Al kwart over, freule. De generaal is ook wakker. Breng dan het theewater binnen. Laten wij ook maar naar de salon gaan. Als de vreule mee wil doen, kunnen wij een partijtje cadrille spelen. Nee, dank je, kapitein. Ik ga wat muziek maken in de eetzaal. Dat zal niemand hinderen. Ook mm, dat nog. is ons hemels wil scheiden uit, of wij moeten uitscheiden. Als ze nog maar eens wat aardigs wilden spelen, zo mars uit Roeperle Diabelen wij voor uh, Ondanks mijn uithoorendheid, word ik er wee van. Eerst al dat geweld en nou dat sentimentele gesauzeige tril. De kapitein wordt er roze van en de jonker leidt het zo af... dat hij allerlei flaters begaat en ons hele spel bederft. Deze slag is voor mij compromis sluiten, grootpapa. U staat mij Leo af om mij te begeleiden. En ik zal wat zingen. En u speelt uw gewone spelletje piquet met de kapitein. Hmm. Nou ja, dat genoegen zou ik je wel willen doen, Francis. Maar de jonker heeft zoveel verloren. Hij dient toch in de gelegenheid gesteld te worden om revanche te nemen. <hijen> Gekheid. Daar komt niets van in. Dat wist u van tevoren, grootpapa. En om u de waarheid te zeggen, generaal. Ik hecht er niet aan. Mijn doosje is leeg. Laten we afrekenen. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Alzo vroegen op pap. Waar ga je naartoe? Naar die boerderij, dat was het doel van mijn wandeling. Loop je mee? Ik kom er net vandaan. Oh. Maar dat geeft niet. Het is een prettige weg. En we kunnen er even rusten. Het zijn boeren, mensen waar ik kind aan huis ben. En waar je je eieren haalt, zie ik. Laat mij dat mandje dragen. Volstrekt niet. Ik had er niet op gerekend eieren mee te krijgen. Ik ben er even naar een patiënt gaan kijken. Een patiënt? Speel je dan ook al voor dokter? <laughs> ik doe van alles. Maar de patiënt in kwestie is een hond, mijn arme veldheer. Oh. Hij heeft zijn poot gebroken en wil alleen maar door mij verzorgd worden. Hij volgde me toen ik met mijn paard over een heg sprong, maar hij had zijn sprong niet zo goed berekend en kwam verkeerd terecht. Ik was in de buurt van de boerderij toen het gebeurde, dus kon ik hem beter daar laten. Het was mijn schuld. Nou, ik zou zeggen dat erkenning van schuld al brouw insluit en het begin is van beterschap. Nee, Leo. Niet altijd. Ik word verscheurd door vroeging die nooit zal slijten. Overdrijf je nou niet een beetje? Er is in jouw leven toch niets onherstelbaars gebeurd? Jawel. Er is iets onherstelbaars. En het zal altijd als een zware schuld op me blijven drukken. En, en, en toch, God weet dat het geen opzet was wat me overkomen is. Vertel wat er gebeurd is je opluchten. Dat zal het ook. Ik moet het een keer aan iemand vertellen. Maar niet nu. Ik wil deze prachtige ochtend niet bederven door me dat afgrijzelijke toneel weer voor de geest te halen. En, en dat zou moeten, om het je uit te leggen. Hoe het mogelijk is geweest dat, dat, dat, ik, dat, dat ik schuldig ben aan de dood van een mens... Verschrikkelijke beeld staat je nu toch voor de geest? Vertrouw het mij toe? Nee, nee, niet nu. Wat heeft het voor zin? Het zou alleen dit moment van samen zijn vergallen. Als het alleen om dit moment ging, zou je gelijk hebben, Francis. Maar ik kan me niet met zo'n voorbijgaande kennismaking tevreden stellen. Daarom wil ik graag alles van je weten. Mag ik? Uh... ...mag ik raden wat je zo ongelukkig maakt. Is het misschien dat voorval met die koetsier? Ja. Dat is het. En als je er meer van wil weten... ...hoef je alleen maar aan die boeren mensen te vragen. Zij weten er alles van. Het ligt niet in mijn aard, Francis. Dan mag er iemand terug om naar zijn geheimen te informeren. Geheimen? Hoe kom je erbij dat het een geheim zou zijn? Het betreft immers een verschrikkelijk ongeval waarin een oogwenk een hele menigte toeschouwers omheen stond. Dat stopt. wist ik niet, neem me niet kwalijk. Ik begrijp goed dat meneer Utrecht niet nagelaten zal hebben om last te praten rond te strooien. Het geldt immers Major Frans, de vogelvrije, die niet de dingen doet zoals iedereen. Kijk, daarvoor je ligt de boerderij. Ga maar vragen hoe het zit met Major Frans en koetsier Blanc. Ik denk er niet over ze, ze zullen je op de hoogte brengen van, van die hele ellendige geschiedenis. Ze waren er allebei getuigen van. En daarna... daarna jonker van Zonshopen... keer terug naar de werven om afscheid te nemen. Francis. Is daar iemand? Ah, u is zeker de jonker. Ja, de vrouw laat het dan gezegd. Oeh, ik zal de jongen maar gauw met dat mandje naar de werven sturen. Het is toch weer voor de vrouw om dat te laten staan. Ach, toch is het een goed mens. Er was geen tweede zoon onder de hele adel. Maar ja, als ze er buien had, dan was er geen hou aan. Dan stoof ze door als een lekker metief, zou ik maar zeggen. Ja. Hebt u misschien iets voor mij te drinken? O, zeker, ja, een glas melk. Ja, ach, het is spijtig hè, dat de generaal geen meer is. Dat is een goed weer. Ja, het geen hart voor het boerenbedrijf. En de vrouw vond dat wel jammer. Die praat me keuje over het mensen zijn hier hebben de melk. Dank u, vrouw Pauls. Ja. Ach, het is zonde en jammer als de heerschappen zo in verval raken. De jonker hebt er zeker wat van gehoord. Oh, genoeg, vrouw Pauls. Ja. Meer dan genoeg. Oh, ja. Sinds natuurlijk van de oudste vrouw Rosela is er geen rust en zegen mee geweest. Dat ik zeggen... Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan, hè? Nee. Nou, ik moest maar weer eens opstappen, anders nee. ben ik te laat voor het ontbijt. Uh, bedankt voor de melk. O, oh, is goed. En tot ziens. Ah, oh, Francis, ben je daar? Heeft de kleine Pauls de eieren gebracht? Ja, in orde. Francis, blijf! Ik meen recht te hebben op een betere ontvangst. En waarop grond je dat recht? Omdat je nu naar hartelust je nieuwsgierigheid bevredigd hebt? Het was geen nieuwsgierigheid, modend, het was belangstelling. Dat is een bescheiden woord waarmee iedere onbescheidenheid gerechtvaardigd wordt. En? Ben je nu voldaan nu je alles weet? Ik weet niets, want ik heb niets gevraagd. Ik heb zelfs niets willen horen. Hmm. Dat is meer zelfbeheersing dan ik van een man had kunnen verwachten. Zijn vrouwen dan zo sterk op dit punt? Goedemorgen! Zijn excellentie komt direct. En goed uh, ontbijt gehad, Jonker. Uitmuntend, kapitein. En u? Uh, kopieus, kopieus. <laughs> Francis, Francis toch. Het eitje was alweer te hard vanmorgen. Onze generaal is met het verkeerde been uit bed gestapt. We mogen ons wel koest houden. Apropos, Leo. Hoe laat is je rijtuig besteld? Wel, om, dat moet ik aan de kapitein vragen. Ach, dat is waar ook. Je hebt het op Francis en de kapitein laten aankomen. Nou, wat is er afgesproken, hoor. <laughs> nu al. Maar ja, dat is toch veel te vroeg. Niets te vroeg, excellentie. En dat zult u zo wel merken. Moet ik zo vertrekken? Je kunt niet blijven, dat weet je zelf ook. Ik kan toch zo niet weggaan? Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Zal ik terugkomen, Francis? Nee, nee, zeker niet. Waar zou dat goed voor zijn? Laat me dan in ieder geval dit rijtuig wegsturen. De jonker heeft het aan mij overgelaten. En ik was ervan overtuigd dat hij wel wilde blijven... zodat ik gewoon <laughs> zijn koffer heb laten komen. Laat je zo met je spelen. Waarom niet? Als het spel de loop neemt die ik wil. <laughs> je blijft tegen mijn zin. Il faut bien savoir. Het zij zo. Ik vraag maar wat de generaal ervan vindt. Wel, nee, je bent de gast van de kapitein. Grootvader zegt de waarheid, je bent de gast van de kapitein. Denk je nu ook nog te blijven? Zeker. Ik lijk een beetje op Columbus. Ik laat de ontdekkingstocht niet zomaar varen. Dit is de bestelling van de kapitein-generaal. Het leek me dat ik die beste hier binnen kon brengen. Oh, prachtig. Nou, eens even kijken. Ja. Ha, ah, ah. mm ha. -hmm. Nu, wat zegt de excellentie hiervan? Heb ik niet kostelijk gefoerageerd. Wat een malligheid. Wat een dolle verkwisting nou weer. Perdrie rouge, pâté de foie gras, vis, gelée, vruchten, compot. Het lijkt wel een delicatessenwinkel. De generaal moest je de deur wijzen. Francis, nee, Großvater, het is een schandaal zoals het hier toe gaat. U moest er een eind aan maken als u tenminste nog genoeg hart heeft om een besluit te nemen. Mais hoor. even, ons hemels wel Frans is beheersen. Bedenk dat Jonker van Zonshoven getuig is van je onwelvoegelijke uitval. Net goed. De Jonker verkiest het om onze huisgenoot te zijn. Dan moet hij zelf maar weten wat een beroerde hier is. Kapitein, u kunt vandaag voor de menage zorgen. Ik ga paardrijden. Tot uw orders, commandant. Nou, nou, nou, wat een donderbui. Ach, wat zal ik u zeggen, he, Jonker? Ik heb zulke buien vaker meegemaakt. Ik zag vanmorgen al dat de barometer op storm stond. Hoe heviger de bui, hoe sneller die over is. En u ziet het, een oud soldaat is tegen regen en onweer geaard. Heb je plannen voor vanochtend neef? Ik ga me installeren, mijn koffer uitpakken en een paar brieven schrijven. niet nodig, want ik heb een eigen schrijfgerij. Ik zie dat ik je stoor. Ik had je een dienst willen vragen. Heb jij toevallig een reisweepje meegebracht? Wat wil je daarmee doen? Heb je je fazal nog niet voldoende gestreamd? Ik merk wel dat je niet in de stemming bent om mijn een dienst te bewijzen. Ik ben altijd bereid een dame een dienst te bewijzen. Waarom heb je me niet laten roepen, als ja. je me iets te vragen had? Zo. Dat humeur geldt dus nog steeds mijn manken etiquette. Inderdaad, majoor. Major? major? Ik dacht, Leo, dat je tegen die bijna was. Nu niet meer sinds ik dat soldateske personage in actie heb gezien. Alleen zou ik willen weten welk soort majoor je eigenlijk voorstelt. Tambourmajoor? Sergeantmajoor? Want de commandant van het bataljon behoort, zo ik me niet vergis, een zekere mate van beschaving te bezitten. Leo, dat is een bloedige belediging. Deze blijmende ironie gaat dieper dan je vermoedt. Ik hoop wel dat ze treffen zal waar ze nut kan doen, Francis. Want geloof me, het is niet mijn bedoeling om te verwonden, maar om te genezen. Ik wil niet door jou genezen worden, Leo. Ik mankeer niets. Verspil je nobele energie niet aan zo'n avontuurlijk, zo'n onhebbelijk schepsel als je in mijn meen te zien. Ik zie toch alleen maar wat jij mij laat zien, Francis. Heb ik goed begrepen dat je wilde zeggen, jij wilt hier blijven om majoor Frans te leren kennen, dus zal ik hem tonen in al zijn grofheid en onbehagelijkheid en dan zullen we zien hoe lang jij dat uithoudt. Ik geef toe dat ik in jouw aanwezigheid geen reden vond om mij in te houden. Wij waren immers zo goed als een familie. Maar hoe kan vrouw de Mordent het dan zo hoog opnemen... ...als met haar antwoord op dezelfde toon als die hij zelf heeft aangegeven? Dat treft mij ook niet van anderen, maar wel van jou. Ik vond troost en hulp bij je zoeken, dus van jou trof het me... ...ik wil het eerlijk bekennen als een bliksemstraal bij heldere hemel. Zo'n oprechte bekentenis... Verdient volle absolutie. Geef me de hand ter verzoening. Nee, jonker, daar zijn we nog niet. Ik moet eerst weten wat ik aan je heb, want ik wil niet dat je verkeerd over me denkt. Als ik me niet vergis, hadden we het over Major Frans. Major Frans, die boos wordt zodra men hen aan het recht van de schone seks herinnert, omdat hij niet tot de dames gerekend wil worden, en die even min gelijkstelling wil met het soort waar ik nu eenmaal toe behoor. Ik moet zeggen, Leo, dat je aardig de puntjes op de i hebt gezet. En nu denkt me, zijn we kiet. Zijn we weer vrienden? Ik wil niets liever. Maar dan moet ik ook weten wie ik voor me heb. Anders komt er weer een misverstand. Ik krijg ook niets cadeau. Alleen maar uit voorzorg, geloof me. Heb ik met majoor Frans te maken, of... Francis Modend vraagt je vriendschap. Is het nodig te zeggen, Francis? Dat je al hebt wat je vraagt. Zou ik zo tegen je hebben durven spreken, als ik niet een echte vriend voor je had willen zijn. Dank je. Hm. En vertel me nu eens eerlijk. Geef je me in je hart geen gelijk wat betreft grote en de kapitein? De kapitein ruïneert zich voor ons. En mijn grootvader laat het zich maar aanleunen. Dat is toch erg? Ja, dat is het zeker. En je had ook wel gelijk, alleen in de vorm niet. Kom nou, dat jij met je vorm... Ja, het spijt me dat ik weer de gevoelige snaar moet aanslaan... maar een vrouw die zich zo weinig aan de vorm gelegen laat liggen... heeft ongelijk. Al is overigens nog zo in haar recht. Ik heb je al veel te lang opgehouden. En... En je blijft nu toch? Zolang je me behouden wilt, Francis. <laughs> Blijf zolang je kunt... Als hetgeen je hier ziet, je maar niet te veel tegen de borst spuit. Ik kan er wel tegen. Goed wel. Tot het volgende uurtje rustig samen zijn. Frits heeft mijn paard gezadeld. Ik moet frisse lucht en beweging hebben. Oh, uh, apropos. En uh, de dienst die je me vragen kwam. Ja, dat hoeft dan niet meer. De kapitein wilde me namelijk een reisweet cadeau geven. En die zou je liever van mij willen hebben? Nee, nee. Uh, zo bedoel ik het niet. Ik zou graag een bescheiden bedrag van je lenen, als je het kunt missen. Over een paar dagen kan ik het inlossen. Weet je zeker dat ik je geen petit cadeau mag geven, bij wijze van souvenir? Ja, dat weet ik zeker. Is er een uh, postagentschap in het dorp? Ja, dat is het. Alweer terug? Ja. Het is te warm om paard te rijden. Heb je de brievenbus gevonden? Ja, maar de brief nog niet geschreven. Het weer lokte me naar buiten en ik moet bekennen dat ik hoopte op een wandeling met jou. Laten we dan naar de ruïne gaan. Daar is het koel cool. En het uitzicht is zo mooi. Goed. Je had me beloofd dat je me nog iets over jezelf zou vertellen. Dat is waar... Maar het is een heel lang verhaal en niet erg boeiend. Alles wat jou aangaat, interesseert me, Francis. Men zegt van mij dat mijn opvoeding verwaarloosd werd. Dat is eigenlijk niet waar. Het ontbrak aan leiding. Ik ben namelijk opgevoed als jongen. Als jongen is dat niet een beetje vreemd. Het punt is dat mijn vader een zoon wilde hebben. Niet alleen vanwege zijn naam, maar ook omdat zijn toekomstige fortuin daarvan afhankelijk was. Hmm. Hij had een zoon die net als ik Francis heette, maar die maar een half jaar geleefd heeft. Ja, vreselijk. Een jaar daarna werd ik geboren. Mijn moeder stierf kort na de bevalling en mijn vader wilde niets van mij weten. Dus werd ik opgevoed door een neus. Toen mijn vader zag wat voor een stevig kind ik was, schijnt hij gezegd te hebben, dat kon best een jongen zijn. <laughs> dus werd je ook behandeld als een jongen? Ja. Rolf leerde me exerceren, zodra ik een kindergeweer kon dragen. Zo, oh. Ik kreeg schermles en ik kon bovendien regelmatig oefenen, want alle jonge officieren die hier aan huis kwamen hadden er plezier in om zich met mij te meten. Nou, dat zou jouw vader wel prachtig vinden. Ik mocht al mijn invallen botvieren als het maar wilde, jongensachtige spelletjes waren. Ik weet niet meer wanneer men begonnen is mij de bijnaam kleine majoor te geven. Ik denk dat Rolf ermee begonnen is. En dat is toen zo gebleven? Ja. Op een goede dag besloot papa dat ik een gouverneur moest krijgen. Maar de zuster van mijn vader stond erop dat ik, als meisje, naar kostschool ging. Daar werd ik na een paar maanden als onhandelbaar, onverbeterlijk schepsel weggestuurd. Ja, dat kon ook bijna niet anders. Maar genoeg. Hier moeten we naar boven klauteren. En je moeite wordt beloond. Wie het eerst te boven is. Wat een prachtig land. Hier voel ik me thuis. Het enige wat ik wil is dat je mij helemaal leert kennen... en me ziet zoals ik werkelijk ben. En me dan misschien niet te hard valt om wat er van mij geworden is. Wat er van jou geworden is, Francis. Kan met enige goede wil van jouw kant tot veel goeds en lieflijks leiden. Ach, zeg dat niet. Niet voordat je alles weet. Goed, ik wacht. Toen kwam Shell, een Zwitserse gouvernante. Ze vertrok alweer na korte tijd toen bleek dat Rolf verliefd op haar geworden was. Dus... Ging ik mee met papa paardrijden en vergezelde hem op jachtpartijen en een rijtoeren met allerlei slag van heren, jong en oud. En de opvoeding werd er gelaten. Ik gaf de piano en de dameshandwerken en de goede boeken eraan. En in die verwildering bereikte ik mijn 16 jaar. Plotseling werd het van mij verwacht dat ik gastvrouw zou spelen en een roger zou ontvangen. Leon? Ja. Vertel me eens, ben je veel met vrouwen omgegaan? Met de vriendinnen van mijn moeder wel, maar sinds ik in... Ik vraag niet naar oude vrouwen. Ik bedoel of jij niet, als de meeste mannen, van tijd tot tijd geleden hebt aan die koorts die men verliefdheid noemt. Ik heb gedaan wat ik kon, om niet aan die kwaal bloot te hoeven staan. Koketeren met jonge meisjes en vrouwen acht ik gevaarlijk en immoreel, omdat ik met het vooruitzicht leefde nooit genoeg geld te zullen verdienen om al de kanten, zijden zijde en het fluweel te kunnen bekostigen. Ik heb me altijd strikt neutraal opgesteld. En heeft datgene wat mijn passie noemt... je dan nooit overmeesterd? Ik heb niet de gewoonte... me te laten overmeesteren... door wie of wat ook. Dat wil ik geloven. En toch spijt het me. Nu kun je me niet vertellen wat ik had willen weten. Zeg maar wat je weten wilt. Misschien kan ik je toch helpen. Ik wilde weten of jij denkt dat een nette man... geen vat, maar ook geen onnozele hals... iemand zelfs die op menig gebied zeer scherpzinnig is... niet heel gauw merkt als een jong meisje. Hoe zal ik dat zeggen... Als een jong meisje zich met innige tederheid aan hem hecht, zelfs al wordt er geen woord gezegd over liefde of dergelijke gevoelens. Om je de waarheid te zeggen, Francis, ik geloof dat mannen en vrouwen allebei heel gauw raden wat zij voor elkaar kunnen zijn. En dat het eerder uit dubbelhartigheid voortkomt dan uit naïviteit als een van beiden verblindheid voorwendt voor hetgeen maar al te duidelijk is. Dat denk ik ook achteraf. Maar destijds was ik zo onervaren op deze punten. De vrienden van mijn vader zagen in mij dan ook niets anders dan een slecht opgevoed meisje die ze niet graag in aanraking met hun dochters brachten. En al helemaal niet als toekomst gebruikt voor hun zonen. En toen kwam Lord William bij ons logeren. Ik begrijp het. Lord William werd mij voorgesteld als een schoolvriend van mijn vader. Hij was een geletterd man. Als je hem hoorde praten begreep je meteen dat je met een heel bijzonder mens te doen had. En toen werden jullie door passie overmeesterd. Nee, zo is het niet gegaan. Maar als je geen geduld hebt om deze herinnering aan te horen, moet je het maar zeggen. Wat heb je eraan? Had ik je alleen maar verteld dat hij in het begin van de herfst bij ons is gekomen en bij het nazen van de lente weer vertrok. Zonder met jou verloofd te zijn? Zonder met mij verloofd te zijn. Leo, ik zie dat je je ergert aan mijn herinneringen. Maar als je een vriend voor me wil zijn, kan ik ze je niet onthouden. Ik beloof je dat ik de loop van je herinneringen niet meer zal onderbreken. Dank. Maar je hebt het geraden. Ik heb Lord William lief gehad. Hij oefende een onbeperkte invloed op mij uit. Ik ging Shakespeare lezen waar ik altijd een hekel aan had gehad. Ik verdiepte mij in de geschiedenis. Dat moet toch heel prettig geweest zijn? Tot ik hoorde dat hij getrouwd was. Heeft hij jou daarvan op de hoogte gebracht? Nee. Nee, dat was het ergste nou juist. Ik hoorde toevallig een gesprek tussen grootpapa en mijn vader waarin ze het over Lord William hadden. Toen heb ik hem uitgedaagd tot een duel. Heb je hem gedood? Ik heb hem tot bloedens toe getroffen. Hij is de volgende dag teruggereisd naar Engeland. En diezelfde middag kwam de zoon van een bankier zijn opwachting maken. Je vader zette er wel vaart achter. Vader acht met een goede partij. En je begrijpt van Lord William naar een Karel Velters. Karel Velters? Ja, Weet je daar ook al van? Vast niet de werkelijke gang van zaken. Vertel eens verder. Ach, ik was geheel uit mijn doen. Ik wenste met dat jong mens niets te maken te hebben. Dus ik wierp hem bij binnenkomst meteen een degen toe, zette hem in postuur en viel uit. Hij gooide het fijne weg en vluchtte. <laughs> ik heb van dit helder feit gehoord, ja. Die arme Karel Velters vlucht nog steeds naar mijn men heeft verteld. En zo maakt mijn geschiedenis... En terecht. Jij hebt uh, nooit meer bericht gehad van Lord William? Nee. De gebeurtenissen daarna volgden elkaar snel op. Mijn vader stierf plotseling en grootbepa werd gepensioneerd en in rang verhoogd. Wij trokken naar de werven, waar ik een geheel nieuw leven wenste aan te vangen. Maar, men kan wel met het verleden breken, maar uitwissen nooit.